Zes uur. Dit is Radio 1, Het Bert van Sloten. Goedenavond, in Eindhoven gaat PvdA-leider Diederik Samson in gesprek met de leden. Onderwerp, de strafbaarheidsstelling van illegale. Gevoelig puntje voor de partij. Maar eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Rijkswaterstaat heeft metingen verricht in de Westerschelde. Dat is gedaan vanwege het ongeluk met de chemicaliëntrein Zaterdag in het Belgische Wetteren.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 Vlak buiten Mexico stad zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen doordat een tankwagen met gas ontplofte. Tientallen mensen raakten gewond. Tankwagen was een kleine vrachtwagen met een grote gastank achterop. Daar wemelt het van in Mexico stad, zegt correspondent Kees Zoon. Die rijden dus af en aan door de hele stad, want veel Mexicanen hebben een, een gastank op het dak staan. En het gevolg is dat in deze enorme stad een ongekend aantal rijdende bommen zich beweegt, iedere dag. Dus ja, je kunt erop wachten dat dit soort dingen gebeuren. Door een nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop... waardoor de gastank op straat belandde, explodeerde en in brand vloog.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 De politie in Cleveland heeft in 2004 de man gehoord... die toen vermoedelijk al drie vrouwen thuis gevangen hield, zegt de Amerikaanse politie. De man van 52 had destijds als chauffeur een schoolbus in een lunchpauze... een kind in de bus achtergelaten. Hij werd ondervraagd, maar niet als verdachte aangemerkt. Wel ging later iemand van jeugdzorg bij hem langs, maar er werd toen niet opengedaan. Wat er zich de laatste elf jaar in het huis in Cleveland heeft afgespeeld... is nog onduidelijk. De politie in Cleveland wil niks zeggen.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 Het weer dan nog, flinke buien. En dan vannacht wordt het wel weer geleidelijk droger. Morgenochtend zonnige periode, alleen in het noorden en noordoosten wat meer bewolking. In de middag en avond opnieuw weer wat buien. Het wordt 17 tot 21 graden. Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, avondspits volgens het boekje en loopt hij ook volgens het boekje af? Ja, precies. We hebben het hoogtepunt alweer achter de rug. Er staan nu nog 35 files, 125 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat er nog steeds een kapotte vrachtwagen. Tussen Culemborg en Beest. daarom drie kilometer file en is de rechterreis ook dicht. Ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar tussen Nieuwegein en Lexmond rijdt het nog langzaam over zeven kilometer. En veel vertraging bij Leiden en Katwijk op de N206 richting Haarlem. Dat komt door een ongeluk.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Straks het laatste nieuws van de Partij van de Arbeid. Want die houdt vanavond een bijeenkomst. Diederik Samson gaat het nog één keer uitleggen. En we bellen even met de burgemeester van Rotterdam. Want die is in New York. En opnieuw moesten inwoners van Wetteren hun huizen verlaten. Verslaggever Marcel Bril is in het dorp. Marcel, uh, jij bent in dat dorp en tegelijkertijd wordt een paar kilometer verderop een persconferentie gehouden door de gouverneur. Is daar nog iets nieuws gezegd door de gouverneur? Nou ja, zeker wel. Uh, uh, hij zegt, er is regenopkomst. Nou, dat kan ik uh, bevestigen, want ik kijk hier voor me uit... waar die trein uh, ook ligt, die kan ik een klein stukje zien. Maar wat ik vooral zie, is een, echt waar een donkergroene lucht... waar heel veel regen uit uh, te verwachten is. Een paar kilometer verderop, uh, ik had contact met een collega... die was dus bij die persconferentie, daar was echt al een, een stortbuig gaande. Nou, en wat is dan het probleem? Ja. Dan ontstaan er problemen met de riolering. Uh, uh, want, uh, nou ja, dan gaat het water, de riolering, waar dat gif... Uh, in zit. Uh, dat gaat dan stromen. Zo is de verwachting. Ja, en dan uh, weet men niet precies wat de gevolgen uh, zullen zijn. Uh, er werd gezegd dat er rekening gehouden moet worden met een evacuaties. Uh, evacuatiebewoners die moeten noodpakketten klaarzetten. Nou, en ze zijn op alles voorbereid, uh, zo wordt er gezegd. Maar het zou in het ergste geval kunnen, ook al is die kans klein, dat er nog eens 3000 inwoners, uh, zo werd er gezegd, uh, moeten uh, vertrekken vanavond, dan wel vannacht. Ja, dat is op zich nog wel best uh, spannend. Want als die mensen moeten vertrekken, uh, waar moeten die daar naartoe? Ja, dat is de vraag. Je kunt natuurlijk naar familie. Je kunt ook naar een kroeg waar ik vanmiddag nog eventjes was op een terras. Maar goed, of die ook open mag blijven onder die nieuwe omstandigheden. En waar je ook naartoe kan, dat was vanmiddag in ieder geval voor de mensen die vandaag al geëvacueerd waren. Dat is een school helemaal aan het randje van het dorp. Als je de snelweg afkomt, dan zie je hem meteen. Nou, daar ben ik eerder vanmiddag al eventjes naartoe gegaan. Om te praten met mensen die vanochtend hun huis al moesten verlaten. Wij zijn gisteren naar huis gegaan. De metingen waren goed. En uh, wij mochten ons zo gezegd, maar ik betrouw niet omdat er nog een rughinder uh, was. En we zijn die nacht op een ander gaan slapen. En toen we vanmorgen wouden terug gaan naar huis... Blik dat de straat terug afgezet was. Maar we zijn wel vijf minuten mogen binnengaan om het ook nodig te nemen. Gelijk ondergoed en wat kleren en zo. En een hond, u heeft uw hond mee kunnen nemen. En onze hond ook meegenomen, ja. Mevrouw, ik hoor veel gemopper over hoe het allemaal gaat. Ja, ik kan er van mee spreken. U wordt slecht geïnformeerd, vindt u? Ja. Tot nu toe wel. Wat heeft u allemaal mee kunnen nemen? Ik, juist mijn hond. Alleen uw hond? Ja. Geen kleren bijvoorbeeld. Nee, die heb ik uh, de zondagavond, ben ik dan achter de poesmoe gegaan onder begeleiding. Maar ik moest wel snel buiten, dan heb ik juist iets van kleren mee. Ja, één BH, één slipken, meer niet. En ik kan wel in de kleren van mijn dochter niet. Maakt u zich zorgen? En wat ik me ook zorgen in maak is, wat gaat er nu gebeuren als we 14 dagen niet in onze mogen? Ik moet wel gaan werken. Wie gaat dat betalen? Moet ik alle dagen van waarschuwd naar water komen voor te werken? Je weet oogenaamd niks, niks, niks. Nee, moest u ook uw huis uit? Ja, wij moeten ons huis ergaan. Wat was de mededeling? Er werd op de deur geklopt. De mededeling was dus dat het gif dat dus uit de rij gelekt is. Dat dat dus terug via de dus terug naar boven is gekomen. Meer dan verwacht? Meer gif dan meer verwacht? Meer dan verwacht. En weet u al waar u gaat slapen vannacht? Ja, hopelijk in mijn eigen bed. Maar dat zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Nee, dat is uh, waarschijnlijk niet mogelijk. Want ook op die persconferentie waar we het eerder over hadden... Uh, werd de mededeling gedaan dat de mensen die vandaag geëvacueerd zijn... ook niet naar huis mogen. Nou ja, Het is hier echt enorm onheilspellend, kan ik je melden, Bert. Die groene lucht die ik al omschreef, Een aantal sirenes, uh, zwaailichten die je zo af en toe eens hoort. En een lege straat van ja. mensen die hun huis hebben verlaten. En hoe krijgen die mensen het dan te horen? Gaan de politiewagens en uh, de brandweerwagens door de straten dan rijden? Op een gegeven moment wordt als zo'n uh, plek gevonden wordt waar te veel van dat gas, van het gif aanwezig is, ja, die, daar wordt dan uh, aangebeld en die worden uh, uit hun huis gezet. En dat uh, gaat uh, uh, met uh, politie uh, en uh, allerlei hulpverleners die daar dan naartoe gaan als er uh, iets ontdekt is, om te zeggen, jongens, jullie moeten nu echt vertrekken. En dan staan er vaak bussen klaar die die mensen dan bijvoorbeeld naar die plek waar ik vanmiddag was brengen. Spannend vanavond met die regen al daar. Dankjewel Marcel. Marcel Bril was dat vanuit Wetteren. Bestuurders van grote delta-steden zijn bij elkaar in New York. Daar praten ze over bescherming tegen het water. New York heeft daar bijzondere interesse voor sinds de stad vorig jaar de verwoestende storm Sandy over zich heen kreeg. Op die bijeenkomst in New York is ook een Nederlandse burgemeester, de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abou Taleb. En hij is nu aan de lijn. Goeiedag, meneer Abou Taleb. Bent u daar alleen als Rotterdam of zijn er nog meer delta-steden? Er zijn nog meer Delta-steden in New York aanwezig. We elkaar op uitnodiging van Bill Clinton. Dat is de, de, de stichter van de Clinton Global Initiative. Eh, samen met de burgemeester Bloomberg van New York. Die is voorzitter van de Klimaat 40 Steden, waar Rotterdam bij aansluiting heeft. Er zijn veel burgemeesters uit Latijns-Amerika, Rio de Janeiro, Mexico, de Stad onder andere, zijn hier ook aanwezig. En wat is een beetje de algemene opinie? Is dat een zorgwekkende opinie? Ja, dat is een zorgwekkende. Uh, Clinton had uh, keurig uh, gecijferd dat het aantal incidenten uh, als gevolg van stormen en water en overstromingen uh, de laatste tien jaar in uh, de wereld zo ongeveer verdubbeld uh, is. En dat de schade die uh, we met elkaar ondervinden immens groot is. Uh, ja, alleen maar te denken aan Sandy de laatste periode hier in, uh, in New York. Dat die schade daarvan is nog, nog, nog lang niet helemaal hersteld. En de omvang daarvan nog niet helemaal helder. Nee. Maar dat dat miljarden is, is één ding wat zeker is. Nee. En kan de koopman, Abu Talib daar wat mee? Nou, uh, wij zijn hier ook vooral ook uitgenodigd, want we zijn natuurlijk een kleine stad vergeleken met de megasteden die hier, uh, hier meedoen. Uh, maar we zijn hier vooral eigenlijk omdat we veel te betekenen hebben op het terrein van watertechnologie. Uh, mij is vooral ook gevraagd om te vertellen hoe het bij ons aan toe gaat. Ik ben de afgelopen vier jaar... En nog steeds voorzitter van de stuurgroep waterveiligheid Rotterdam, Rijnmond en Drechtsteden... Um, om vooral ook goed te kijken naar uh, de, de, onze verdedigingssystemen... de dijken, uh, de waterwerken, is dat allemaal nog in orde? Ja, en tot mijn verrassing in Nederland doen we dat uh, log, uh, uh, slechts nog slechts niet vergeleken met de rest van tot de wereld Dat onze... Tot die verrassing? Ik mag toch hopen dat het geen verrassing is... en dat we gewoon veilig zijn achter de dijken? Jawel, maar tot onze voorzien zijn wij zo ongeveer de enige die dat zou kunnen zeggen. En dat verder andere landen nog een uh, nog lange weg te gaan uh, hebben. Op, op, op die manier. Maar dan is het natuurlijk wel interessant uh, wat wij te bieden hebben. Want dan kunnen wij blijkbaar iets wat ze in de rest van de wereld nog niet kunnen, en dan kunnen ze het verkopen. Nee, zeker. Nou, een van de ideeën waar we over gesproken hebben uh, is het volgende. De Rockefeller Foundation die gaat uh, 100 miljoen dollar aanwenden om in een aantal steden in de wereld met, uh, met waterbeveiliging aan de slag uh, te gaan. En ik heb aangeboden om dan uh, niet opnieuw het wil te gaan uitvinden, maar vooral ook uh, te kapitaliseren op de Nederlandse kennis op dit punt. Uh, om Nederland en Rotterdam als een soort center of excellence uh, te, te, te beschouwen. En nee, men staat daar graag voor, voor open. Dus wat dit uh, kansen zowel voor onze kennissector als voor ons. Onze... Waterwerkers. Ik wens u veel succes nog daar in uh, New York, meneer Abu Dalep. De burgemeester van Rotterdam was dat. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Illegaliteit strafbaar stellen is voor veel PvdA-leden onverteerbaar. En daarom moet de Partij van de arbeid leider Diederik Samsom het land in... om zijn achterban te overtuigen van zijn opvattingen. En dat is vanavond voor de eerste keer. Het gebeurt daar in Eindhoven. En daar is ook politiek verslaggever Ron Vrezen. Ron, eh, volgens dat horen ben je nog onderweg. Wat gaat er allemaal gebeuren in, in Eindhoven? Nou, het is de eerste keer dat Diederik Samsom naar dat uh, bewogen congres van vorige week zaterdag in Leeuwarden... Hè, ...waar hij ineens uh, toch geconfronteerd werd met een grote meerderheid die tegen die strafbaarstelling is. En hij zei ja, afspraak is afspraak. Toen uh, ging iedereen uit elkaar, ontevreden over de afloop. En het is vanavond de eerste keer in Eindhoven uh, dat hij weer met de leden in gesprek gaat. Want iedereen was het er wel over eens. Ja. Het was een beetje raar afgelopen vorige keer. En Samson ja, gaat het nog een keer proberen uit te leggen vanavond. Krijgt u het steven voor ze kiezen? Nou, ik denk het wel. Want kijk, het, het, het probleem is natuurlijk... Uh, ze zijn het op zich niet met elkaar oneens. Ook Samson vindt dat uh, illegaliteit, verder strafbaar stellen... Uh, helemaal niet nodig is. En dat vindt hij ook eigenlijk een gruwelijke maatregel. Maar ja, zegt hij, ik heb het nou helemaal afgesproken met de VVD... Dus principieel zijn ze het niet ineens uh, met elkaar oneens, die leden en hij. Alleen, ja, Samson heeft zijn handtekening onder een regeerakkoord gezet. En hij wil zich daar aan houden. Dus hij kiest uiteindelijk toch voor de praktische benadering. En die staat lijnrecht tegenover de principiële benadering van die leden. Die zeggen, illegaliteit strafbaar stellen. Dat mag gewoon niet. Dat vinden wij fundamenteel onjuist. Ja. Ja. En ja, hij kan praten wat hij wil, denk ik. Hij zal zich de. Waarom te praten? Maar dat principe ziet er natuurlijk niet uit bij die leden. Nee, want daar staan ze dan gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Je kan wel zeggen van ik ben het met je eens. Maar eh, ik doe het toch niet. Want ik heb mijn handtekening gezet onder dat regeerakkoord. Dat, dat, dat is iets waar. Ja, misschien zie jij nog ergens een klein gaatje waar je politiek behendig en lenig eruit kan komen. Maar eh, zeg het maar. Nou. Nou, hij moet, uh, kijk, tot nu toe heeft Samson er steeds voor gekozen om te zeggen... ik ga het leden voorhouden dat ik het ook eigenlijk wel met ze eens ben. Maar we hebben nou een afspraak met de VVD en daar staat ook veel tegenover... want we kunnen het asielbeleid humaner maken, minder mensen in vreemdelingendetentie. Uh, we kunnen zorgen dat de procedure wat, wat beter wordt, uit strafrecht gaat en naar het bestuursrecht. Dat soort zaken. Hij denkt dat er uh, vooruitgang geboekt kan worden voor... Het bestrijden van illegaliteit uh, in Nederland. En dat daar dus uh, deze afspraak voor nodig is als rel met de VVD. Ja, dat neemt hij dan voor lief. En de grote vraag is, gaan die leden uiteindelijk met hem mee in die praktische overweging? Of zeggen ze, nee, je moet het uit dat regeerakkoord zien te krijgen. En als dat zo blijft, ja, dan denk ik dat Samson toch op een gegeven moment zal uh, moeten kiezen voor, uh, voor opnieuw onderhandelen met de VVD. En vandaag is de eerste uh, in uh, Eindhoven en er komen er nog twee. Ja, uh, vanavond is uh, Eindhoven. Morgen gaat hij naar Groningen. Dat is volgens mij een van de bolwerken waar hij veel uh, uh, uh, boze leden tegenover zich zal vinden. En dan overmorgen in Den Haag. En ook daar is uh, veel verzet tegen die maatregel. Want die Sander Terphuis, hè, die je misschien ja. van tv ook kent, uh, die uh, het verzet een beetje aanvoert... Die was gisteren nog in Den Haag, in een vluchtelingenkerk waar hij met illegalen gesproken heeft. Dus binnen de Haagse Partij van de Arbeid wordt het verzet een beetje aangewakkerd. En daar gaat hij dus donderdagavond heen. En dan is volgende week zondag in Utrecht nog een ledenraad. En dan zal hij toch ja, moeten kijken hoe staat het ervoor, hoe kansrijk is het om hiermee door te gaan. Of moet ik toch iets anders verzinnen? De driedaagse veldtocht van Diederik Samson met een einde ja. uiteindelijk in Utrecht. Ron Frezer, jij maakt het verslag en vanavond is er van alles ook te horen... van onze radioverslaggevers in Met het Oog Op Morgen. De verkeersinformatie aflopende avondspits. Dennis Mooij. Ja, zeker. Er staan nog 24 files, 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, ondanks de meivakantie kwamen we toch nog op een normale avondspits uit... qua aantal kilometers. Er zitten wel wat bijzonderheden tussen. Want op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... heeft een lange tijd een kapotte vrachtwagen gestaan. Die is inmiddels weg, maar tussen Culemborg en Beest... rijdt het nog wel langzaam over 2 kilometer. Er staat nu een kapotte auto op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid daarom 2 kilometer 4. De rechterrijstrook is afgekruist. En de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. 8 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer open. Veel vertraging op de N206 vanuit Leiden naar Katwijk. Daar doe je nu zo'n drie kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk. En er staan een file van 5 kilometer. Ze schreef nummers voor Chair voor Susan Boyle. Maar dit is ze zelf. Next to me, Emily Sunday. Melissa next to me. Politieonderzoek naar de moordaanslag op politicus Helmen Wiels is in volle gang op Curaçao. Politiewoord voelde Reginald Huckins op Curaçao. Goedenavond. Is er iets meer bekend ondertussen over de daders? Ja, goedenavond. Nou, um, het onderzoek is in volle gang. Uh, zoals u weet, we hebben een TGO opgezet. Ja. Dat is uh, Grootschalige op, uh, opsporing. En daar zitten alle instanties in, in, in organisatie. Dat zitten uh, uh, politieke in RST, Kamar, Kustelwacht, uh, expert, et cetera. Het onderzoek loopt, er is nog niets bekend van de daders. Wat we wel hebben gedaan is een oproep aan de bevolking zoals gebruikelijk. Ja. Dat zij via tippleinen informatie geven, maar tot nu toe is er nog niets bekend van de daders. Nog niks over de daders. En weet u al iets meer misschien dan over de motieven? Nee, dat ook niet. Er zijn heel veel speculaties natuurlijk, daar gaan wij niet in. Nee, maar, maar daarom uh, vraag ik u het, omdat u, of u er al iets meer over weet. Omdat er al nou, ja, zoveel ja. speculaties zijn. Ja, ja daarom. Um, uh, wij hebben, nee, er is nu nog niets bekend over de motief, ook niet. Dus we zijn gewoon nu um, uh, in afwachting van de totaliteit. Uh, onderzoek loopt, zowel het yeah. forensisch-technisch gedeelte als het tactisch gedeelte. Um, uh, dat loopt nu, het onderzoek is in volle gang en er zijn nog. Uh, geen uh, concrete uh, dingen aan, uh, aanwezig nu. Dus ja. kent. Nou, uh, lezen wij hier in de Nederlandse kranten, NRC Handelsblad, dat de samenwerking tussen de politie op Curaçao en in Nederland uh, slecht is en dat het onderzoek daardoor vertraging oploopt. Dat is een eigen uh, opinie natuurlijk. Van onze kant hebben we een heel goede relatie natuurlijk uh, met onze collega's Nou ja, daar in wordt onder, onder andere bijgezegd dat er nog geen sectie is verricht op het lichaam. Nee. Uh, ze hebben ons niet gevraagd, dat is hun eigen. Uh, um, uh, ja, dat, dat hebben ze zelf gegeven. In ieder geval, het is een team van papaloog en Atomen, die onderweg is op, naar Curaçao. Dat is in, in, uh, in onze samenwerking met Nederland. En, en, en daar we, is het wacht op, want dan pas kan de sectie worden verricht. Dan pas wordt de worden, worden verricht. Het wordt, ze komen hier om ons te ondersteunen, om samen te werken. En dat, uh, dat is heel lang aan de gang, dat is uh, jaren, um, ik zit 33 jaar bij politie, dus 33 jaar is dat zo. Um, uh, natuurlijk um, hebben we nu um, heuk uh, nodig als dat gevraagd wordt. Um, we hebben ook een hulp aangeboden gekregen, ook vanuit Nederland, Aruba en Sint Maarten. Yeah. En dat is heel normaal tussen de landen. En yeah. we hebben, een, uh, zoals ik al zei, het zijn de pathogatomen onderweg. En um, gedurende het onderzoek, natuurlijk, zullen ze bepalen op een ander niveau, natuurlijk, um, uh, officieel uh, welke hulp nodig is. En dan wordt dat, dat hulp gewoon ingevoerd. En, en, en wat, wat voor hulp heeft u nodig of, of zou u graag willen hebben? Nou, kijk, het onderzoek is nu lopende. Um, uh, het, is zo, zo, het is pas gebeurd. Dus alles wordt nu via het TGO, via het Openbaar Ministerie. De eigen leider is de totaliteit, samen met, met, met de politie. Uh, alles moet nu eigenlijk op een rijtje gezet worden. Ja. Dus als het onderzoek loopt, en dan worden de wensen natuurlijk kenbaar gemaakt. Dat het is een, snap een, ik. Een, een, een, ja, als expertise op het eiland um, uh, ook. Dus het wordt gewoon een samenwerking. Ja. Dus Mag ik u nog één dat... uh, vraag stellen? Want uh, we hadden het net over de geruchten. U kunt daar natuurlijk niet allemaal op ingaan. Maar er is één ding, wat wij, vrij concreet is op Facebook. Er is namelijk een YouTube-filmpje wat aankondigt dat er meer moorden zullen plaatsvinden. Is de maker daarvan ondertussen uh, opgepakt, klopt dat? Nee, dat is, hij is nog niet op, opgepakt, of de persoon is nog niet opgepakt. Maar in ieder geval heeft het alle aandacht van zowel het Openbaar ministerie als de politie. Uh, we, we hebben alle uh, beelden, we, we doen we, alles in de kranten voorkomt, alles wat natuurlijk verzameld. Ja. En uh, dat heeft, dat ik, in het belang van het onderzoek kan ik heel erg over zeggen. Nee, maar, maar ik dat kan dat ik wel heen. garanderen dat het uh, de totale aandacht heeft van, van de justitie. Van ik dank u in ieder geval dat u wat u wist heeft willen vertellen hier op de Nederlandse radio. Meneer Huckens. Goedenavond. Graag gedaan hoor, dankjewel. Heb ik nog één onderwerp voor u? Dat gaat over jonge dominees. Jonge dominees gaan namelijk speed daten. Met kerkgemeenten die op zoek zijn naar een nieuwe dominee. Gaan we over praten met Ruben de Hartog. Goedenavond. Goedenavond, Ruben de Hartog. Ja, het is een initiatief van de predikantenorganisatie Dominee 2.0. Maar waarom moeten dominees gaan speed daten? Waarom moeten dominees gaan speed daten? Dat is nou, de vraag. Uh, niet zozeer te maken met dat uh, dominees niet echt aan de bak komen. Maar vooral met het feit dat de jonge dominees daarbij vaak uit het oog uh, blijven. Kerkbesturen kiezen oude dominees? Ja, want die zijn over even duur en uh, die hebben de ervaring en dat is toch een uh, gouden woord. Ja, Nou ja, dat zou ik eigenlijk ook voor kiezen voor ervaring als het even duur is, toch? Als het even duur is wel. Ja. En als ze allemaal ook dezelfde opleidingen hebben gehad, zeker... Ja, maar waarom zegt u van je moet toch voor een jongere dominee kiezen? Want dat is uw pleidooi eigenlijk. Ja, nee, dat zeggen we inderdaad omdat een jongere dominee een opleiding heeft gekregen die meer bij deze tijd past. Waarbij ook sociologie, psychologie en ook veranderingsmanagement aan bod zijn gekomen. Het gaat toch om het woord? Dat zeker, dat zeker. Maar dat woord moet ook elke keer weer nieuw leven ingeplaatst worden. En daarvoor heb je mensen nodig die in, in deze tijd staan. Ja, maar heb je dan een dominee nodig die Twitter, die op Facebook zit... in plaats van een dominee die mooi kan spreken vanaf de kansel? Die heb je ook nodig. Maar het, het twitteren en het facebooken, dat helpt om de doelgroepen te bereiken... die de dominees met ervaring minder goed bereiken. Ja, en daarom gaat u een soort speed date organiseren waarbij kerkbesturen... want dat zijn degenen die toch uiteindelijk de dominees aannemen... Ja, zich ook een beetje kunnen oriënteren op wat er op de markt allemaal te koop is weten Wat voor uh, kansen ze hebben, tot nu toe hebben laten liggen en die wij nog kunnen bieden. Ja, 17 mei, dat is de dag? 17 mei om twee uur. En waar in gebeurt het? In de kerk. Het is in Utrecht, in het Landelijk Dienstcentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Nou, zijn we weer helemaal op de hoogte? Ik wens u succes erbij. Dank u wel. Meneer Den Herthog. Dan gaan wij naar, uh, want het is tijd, het is bijna half zeven. Dan gaan wij naar uh, het volgende programma, namelijk Avondspits. Cameron Oela is uh, daar. Joost is eventjes weg. Cameron, waar ga jij het over hebben? Ja, goedenavond, Bert. Um, ik ga het hebben over de horeca. Het gaat niet zo goed met de horeca, dat, dat weet jij misschien wel. Ja. Um, en vanochtend uh, las ik dat uh, steeds meer uh, horeca-uitbaters naar gemeentes ...toestappen naar het loket... ...om daar geld te vragen Want banken. Die willen ze niet meer steunen. Uh, ik vind het heel sneu voor die uh, ondernemers, ...want die ondernemers die, die verdienen wel een steuntje... ...maar niet van gemeentes. Het is een beetje een trend, hè, want uh, voetbalclubs... ...als je het slecht hebt, wat doe je? Je gaat naar de gemeente toe... ...en nu denken die uh, horecaondernemers het, uh, hetzelfde. Daar ga ik het over hebben. Het alternatief ik, uh, is gewoon de prijs van het biertje omhoog. Uh, ja, of omlaag. Als je omlaag gaat, dan gaan we allemaal massaal weer nee, naar de laatste toe. ben ik je man. <laughs> Kijk, hier, daar gaan we wel. Kijk, de ideeën ontstaan hier. En met goede ideeën mogen mensen ook straks inbellen. 0801121, 0801121. Ik zeg, gemeente moet horeca niet helpen. Bent u het met me eens, dan kunt u ook twitteren. Hashtag eens en oneens. Hashtag oneens natuurlijk. Hashtag WNL mag altijd. Ik praat zo meteen onder andere met een horecacontroleur... een horecaadviseur en een horeca analyticus En misschien ben ik zelf wel zo'n gebruiker. Wie weet, zo meteen hier op Radio 1. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Hallo allemaal. Komende maanden gaan we in Nederlandse parken supporters van schoonspotten.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 Dat staatssecretaris Steven tientallen gevangenissen wil sluiten... heeft grote gevolgen voor het beveiligingsbedrijf G4S. Het bedrijf levert personeel aan de gevangenissen... maar loopt door de bezuiniging van het Rijk zeker 6 miljoen euro mis. G4S kwam vandaag met een winstwaarschuwing. Ook in Afrika liepen de inkomsten van de beveiliger terug. Vorig jaar liepen de Olympische Spelen uit op een strop voor het bedrijf. Rijkswaterstaat heeft metingen verricht in de Westerschelde. Dat is gedaan vanwege het ongeluk met de trein zaterdag in het Belgische Wetteren. Mogelijk is vervuild bluswater in de Westerschelde terechtgekomen. De meetresultaten zijn op z'n vroegst morgen bekend. De bewoners van Wetteren, die vandaag opnieuw werden geëvacueerd... kunnen vanavond nog niet naar huis. Er moeten eerst nieuwe metingen worden verricht. Bij de Golanhoogte worden vier VN-militairen vastgehouden. Volgens een Syrische rebellengroep is dat voor hun eigen veiligheid... omdat er in het gebied tussen Syrië en de door Israël bezette Golanhoogte... beschietingen zijn. Bij een verklaring van de Syrische rebellen... staat een foto met vier VN-blauwhelmen... en ze dragen jassen met daarop het woord Filipijnen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En Willemijn Hubert. We hebben te maken met buien die over het land trekken... en soms een zeer lokaal karakter hebben... maar soms ook samengeklonterd zijn. Zoals bijvoorbeeld boven Limburg en ook boven Groningen nu het geval is. Bij de buien is kans op onweer, hagel en ook windstoten en het kan ook even flink plensen. Vannacht neemt de buiigheid wel iets af en plaatselijk ontstaat er een mistbank. Het koelt af naar een graad of 11 en er staat ook maar weinig wind. Morgen start de dag met zon en een enkele bui, maar later op de dag trekt er vanuit het zuidwesten een nieuw gebied met buien over. En ook morgen is er een kleine kans op onweer bij die buien. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden en de wind trekt dan wat aan, komt uit de zuidwestelijke richting en is matig van kracht boven land, vrij krachtig aan zee en ook op het IJsselmeer. En na woensdag volgt hemelvaart die dag, maar ook daarna is het weerbeeld wat wisselvallig. Veel droge periode, maar af en toe kan er ook een bui vallen. En qua temperatuur zaten we de afgelopen dagen wat te hoog voor de tijd van het jaar. Nu komen we uit rond 13 à 16 graden, misschien juist iets te koel. Soms waait het flink, maar de zon zien we zeker ook geregeld. AMB Verkeersinformatie. Er staat nu nog 55 kilometer file... Uh, het uh, neemt nog steeds verder af. Uh, het zit er bijna op de avondspits. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat nog 2 kilometer tussen Culemborg en Beest. En de A13 naar Den Haag uh, bij Delft-Zuid 2 kilometer. Er heeft een kapotte auto gestaan, maar in beide gevallen is de weg weer vrij. De N206, veel vertraging richting Katwijk door een ongeluk. En er staat tussen Leiden en Katwijk 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Kamran Ola. Gemeente moet Horeca niet helpen. Dit is de snelste avondspits van ons land. We zijn er tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Het gaat slecht met de horeca's. 410 uitbaters die moesten vorig jaar op zoek naar financiële steun. En dit jaar zijn het er al 105 in die eerste paar maanden. Bij banken, daar hoeven ze niet aan te kloppen hoor. En dus weten horecaondernemers steeds vaker het gemeenteloket te vinden. Ik vind het buitengewoon gewoon voor al die ondernemers. Maar het is niet de taak van de overheid om ondernemers financieel te steunen. Wel qua stimuleringsmaatregelen en minder bureaucratie, graag zelfs. Maar geen financiële steun ik ondernemers moeten zelf maar op zoek naar creatieve mogelijkheden, dat, dat vind ik. En daar ga ik het ook over hebben in deze uitzending. Want creativiteit moet toch een van de sleutelwoorden zijn binnen het ondernemerschap. De vraag is, als de banken zich niet meer wagen aan investeringen in een onderneming, waarom moet de gemeente dan tot maximaal 180.000 euro investeren in een onderneming? Is het kwaad dan al, al niet uh, beslecht en heeft deze laatste strijptrekking dan nog wel nut? Mijn antwoord is resoluut nee. En daarom zeg ik vanavond: gemeente, help horeca niet. Bel WNO, 0800 1121. Ja, nogmaals, uh, goedenavond bij deze avondspits. De filevrije -vrije avondspits. Um, u kunt bellen dus, 0800, 1 en Maar u kunt ook twitteren, hashtag eens, als u met mij eens bent. En hashtag oneens, als u met mij oneens bent. En hashtag WNL mag altijd. Dan komt u zo uh, hier in de uitzending. Ik zie al een tweet binnenkomen van Hans Siebelink. Die zegt, helemaal mee eens. En, uh, en Meisner, die zegt, uh, avondspits uh, WNL eens, Maar dan moeten ze ook de regels minder scherp stellen. Die zijn vaak absurd. Dat zei ik net al. Wat mij betreft minder bureaucratie... als we daarmee geld kunnen besparen. Uh, ik ga zo meteen ook praten met een horecacontroleur... met een horecaadviseur en een horecaanalyticus. Maar ik praat net zo graag met u. Laat ik als eerste naar Papendrecht gaan. Johan Edo, goedenavond. Goedenavond, Johan Edo. Ik ben het niet eens met een stelling. Waarom niet? Omdat ik, vind, omdat, uh, ik vind dat de gemeente naar mijn uh, mening de wettelijke plicht heeft... om dus goed te zorgen voor haar burgers. Aan de, Zeker. Andere, kant, aan de andere kant ben ik van mening dat de gemeente kan bemiddelen... omdat elke gemeente is aangesloten bij de Bank van Nederlandse Gemeente... om een lening te verstrekken. Maar, moeten we dan, niet niet... Gewoon, maar dan kun je toch net zo goed gewoon, uh, lokale uh, kroegen openen? Dan wordt, dan wordt de wethouder wordt een soort kroegeigenaar. Nou ja, goed. Dat, dat, dat zijn de bepalingen die men in, in, in een contract moet, moet opnemen. Daar ben ik dus niet de, de wijze man voor. Nee, maar u vindt dus echt daadwerkelijk dat gemeentes, maar ondernemers die het moeilijk hebben, moeten helpen met financiële steun? Ja, zeker. Omdat uh, die, die instantie, die, de, ze bieden natuurlijk wel een gelegenheid en uh, de gemeente heeft ook baat bij. Ja. Dus als je de mensen dus gaat afstoten, dan gaan ze weg en dan krijgen dus problemen. Maar, ik zeg, en dan juist, de... maar ik, ik zeg juist geen financiële steun, maar wel op alle andere wijze, Dus minder bureaucratie op andere nou, ja, manieren goed. stimuleren. Nou dat kan, de bureaucratie dat weet ik dus niet, maar de gemeente kan een bemiddelende rol spelen om een, een, als, als, als borg te staan voor, voor eventuele leningen. Ja, een helder punt. Dank u wel voor het inbellen. Ik ga nog heel snel naar Beek en Donk. Daar zit Dirk, oh die, die valt weg. Bel nog een keer vanuit Dirk-Jan, vanuit Beek en Donk. Dan ga ik snel naar Erik de Graaf uit Apeldoorn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik uh, had een uh, advies voor uh, de horecaboeren... dat als zij gewoon een uh, redelijke prijs vragen voor een biertje... dan hebben ze zo weer de horeca vol. En kijk, als jij uh, net als de, de um, uh, makelaars veel te veel uh, vraagt voor je product dan zeggen mensen van, uh, toederdoki, ik laat me niet beroven. En dan kun je niet gaan zeggen van, uh, oh, nou wil ik uh, de burger beroven, die trapt er niet in, dus dan ga ik de gemeente maar beroven. Precies. Zo weet ik dat natuurlijk niet. ik had het net al met mijn uh, NOS-collega over, Bert van Sloten, of nou dat het prijsje van een biertje omhoog moet of omlaag moet om uh, meer uh, omzet te draaien. Wat denk als, je? Als, als dat... Uh, als dat een normale prijs wordt, een redelijke prijs wordt, moet je eens kijken. Dan zit die al weer bomvol, maar ze willen snel lijk worden. Nou, en dat lukt gewoon niet, want de burger trapt er niet in. Kijk, een helder, en is ook niet gek. Een helder punt. Nee, zeker niet. Een helder punt. Dank u wel uh, voor het inbellen. U kunt blijven bellen 0800-112 en 0800-112. En dan komt u hier in deze uitzending van WNL terecht, avondspits. Ik ga eens praten met uh, Han Dieperink. Hij uh, is uh, controleur bij het uh, IMK, dat is het instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, meneer Dieperink, u controleert ook uh, horecabedrijven. Wat komt u tegen? Nou ja, de, wij, wij, wij zien zo'n uh, drie, vierhonderd uh, horecaondernemingen ieder jaar. En uh, de vraag die wij ook hebben is, uh, moet uh, deze onderneming wel, uh, wel gered worden met publieke middelen? Want daar moeten we zuinig op zijn. Uh, en in minder dan de helft van de gevallen uh, vinden wij dat toch een uh, verstandig idee. En eigenlijk niet zozeer om die horecaondernemer te helpen, maar veel meer om de samenleving te helpen. Uh, want als ondernemers, goede ondernemers, eigenlijk uh, onderuit gaan... dan ja. uh, heeft de samenleving daar eigenlijk het meest last van. Ja, dat is zeker waar. Daar heeft de samenleving uh, last van. U heeft nu een uh, onderzoek gehaald als uh, een, de cijfers op, uh, op een rij gezet. Hoeveel, hoeveel horecabedrijven hebben het zo zwaar op dit moment? Uh, nou ja, ik denk dat, dat eigenlijk uh, alle... Hè, we hebben in Nederland enkele tienduizenden uh, horecaondernemingen... Die, die in zwaar weer uh, zitten. Uh, ieder jaar vallen er uh, zo'n 4.000 af... Uh, er zijn er 400 per jaar ongeveer die een beroep doen op een speciale bijstandsvoorziening. Ja, maar dat is van al het MKB wat we in Nederland hebben, ze doen de horeca, doet dat is het slechtst. Uh, horeca die, uh, die doen het op het ogenblik het slechtst. Hoe kan dat? Ja, ja, ja uh, de, uh, geen idee. Dat heeft uh, alles met uh, consumentenvertrouwen te maken. Ja. En uh, de, de, de uh, topsectoren die het op het ogenblik slecht doen, dat zijn de bouw, de detailhandel en, uh, en de horeca. En de horeca maakt de verkeerde beweging. Daar waar we de deta detailhandel juist ietsje uh, uh, zien verbeteren gaat het met de horeca juist wat minder. Met de gaat het uh, juist wat minder. Um, dank u wel uh, dat we in de uitzending willen komen. Han, een diepe rink um, van het uh, IMK. Uh, ik praat door met u. U kunt bellen 0800 112. Mocht u er niet doorheen komen... dan kan het zijn dat alle lijnen op dit moment uh, bezet zijn. Uh, maar blijft u bellen. Uh, ik ga snel even op Twitter kijken wat daar gebeurt. Journalist Siska die zegt... Uh, hashtag eens. Uh, het is een bedrijfsrisico. Dus we wilden toch zo nodig marktwerking. Nou, dan heb je marktwerking. Is het weer niet goed? En ik zie hier uh, Rahul Gwadja die zegt uh, tegen mij... Uh, dan uh, dient de overheid maar de belastingen voor horecaondernemers te verlagen. Nou, daar ga ik het zo meteen... dat is precies een punt waar ik het zo meteen ga, over ga hebben... met iemand die uh, heel veel horecabedrijven adviseert en traint. Maar ik ga eerst kijken wat uh, mensen zeggen die uh, bellen. Bijvoorbeeld uh, Martin Lutke Meijer, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het eens met de stelling, want dan zou je ook al die... Durham kebabzaakjes en zo. Uh, die mensen die allemaal, die, die zijn er veel te veel, die voorbeeldjes die, die je in de brievenbus krijgt uh, van ja, nieuwe kebabzaakjes. Maar wel, ja, al, maar de, de, maar, de, de kebabzaken, ja. wat, die, zijn, die zijn het probleem? Die doen het dus blijkbaar goed. Nee, nee, nee, nee, maar ik wil, ik wil nog wat ho, anders doen. Ho, ho, ho, zegt u het maar hoor, ja. Ja, ja, die all-you-can-eat restaurants, die ja, zijn de al laatste, alles... laatste jaren enorm in opkomst en daar heeft de al wel veel onder te lijden. In het begin was de kwaliteit voor je van die all-you-can-eat uh, restaurant. Maar meneer Lutkemeijer, uh, Lutke hoort u wat u zegt? All-you-can-eat restaurants, dat is dus ook horeca. Dat is misschien wel die creatieve nieuwe horeca. Ja, ik, ik ga er zelf ook graag naartoe. Nou. Uh, er zit zelfs drinken in de, de Walk in Eindhoven van de Wierowstraat. Daar heb je zelfs drinken. Nou, dat wordt wel heel veel reclame. 20, Dit wordt wel heel veel reclame voor... 27, voor uh, 27 euro kun je twee uur lang zoveel eten kijk, drinken als Lutke en drinken. Kijk, meneer kwaliteit <laughs> Meneer Lutke Meijer, super. u hoeft ja, niet, u hoeft niet, u hoeft de de niet te schreeuwen. Meneer Lutke Meijer, het is duidelijk, u hoeft niet uh, te schreeuwen. Uh, op deze manier uh, wordt uw punt helemaal niet helder, maar uh, ik heb het begrepen. U zegt, uh, er zijn allerlei nieuwe restaurants die het probleem zijn. Eens even kijken of uh, in Roermond meneer Van Diemen het gewoon wel rustig kan houden. Zegt u het maar, goedenavond. Goedenavond, Van Nieuwen. Ja, ik, had, uh, ik ben het op zich niet eens met de stelling. Omdat ik denk dat het probleem op een hele andere plek ligt. En dat is... Uh, Voornamelijk de brouwers als een café uh, Een contract heeft met een brouwer, dan ja. betaalt hij twintig uh, cent minder per liter prijs uh, dan waarvoor hij het kan verkopen. Exact. Dus daar, u, u zegt, daar ligt het probleem. Die brouwers die hebben ook ja. uh, allerlei afspraken, dat is ook bewezen in het verleden, dat ja. ze afspraken onderling hadden. En u zegt van, daar moet eens naar worden gekeken in plaats van die horecaondernemer. Maar bent u het wel met mij eens dat, ja. uh, dat niet gemeentes uh, nu uh, geld moeten gaan geven aan ondernemers die het moeilijk hebben? Uh, ja, want ik denk dat je het probleem bij, bij de voordeur moet gaan aanpakken. En ik denk uh, dat je met twee verschillende grote problemen zit. Het rookbeleid, uh, wat in de algemene horeca, gewoon een het feest, gewoon heel veel klanten wegtrekt. Ja. Uh, en, en het rookbeleid aan zich, dat het gewoon niet allemaal in lijn is, wat nu wel een beetje begint te komen. Maar gewoon Precies. bij de een mag het wel en bij de ander mag het niet. Ja. En uh, de onduidelijkheid en een hele hoop dingen. Plus de contracten die, die er nog steeds zijn. Helemaal is, goed, meneer, meneer, de, het meer het meneer Van Diem uit Roemmond. Uh, dank voor ja. het bellen, Het is, uh, het is helemaal duidelijk. Ja, en dan ga ik nu wel door naar Beek en Donk. Hopelijk gaat het nu goed. Deke en Genodemans, goedenavond. Nou, ja, man. Uh, nou, ik ben het wel een beetje, een beetje eens. Maar het ergste in te horen is je, je begrijpt het is gewoon. Ik ben van de week nog in Engeland geweest. En dan krijg je een net glas bier. als je wel drie pompt, Bonen, pin, bier, ja. netjes wil gesproken in een vaatlas elk glas spoelen, en het met de benen buiten die kroeg. Kijk. En ze houden het netjes bij. En bij ons in het zuiden, we hebben dan de carnaval. Ja. Nou, dan wil je niet weten, dan krijg je een cola glaasje bier. Dan vraag je ooit in de open of die geval is, want ja, zoveel bier zit er nog in. Of een berg schuim erop. En dan zeggen we meneer, je moet zeuren, twee 5, jongens. Het ja. gaat nergens om. Kijk. Helemaal nergens. Nee, dus het is echt... Is... Nou een net... Ik hoor u een beetje zeggen, eigen schuld, dikke bult. Gewoon een netglas bier serveren en niet van dat gooiwerk. En Precies. je glazen spoelen in een net uh, warm Eens. In Engeland, in Duitsland, dus allemaal. Nou, wij zijn het met elkaar eens. We gaan elkaar de hand schudden. Dank u wel voor het bellen vanuit Beek en Donk. Volgens mij bent u onderweg, maar vanuit het zuiden des lands. En u kunt blijven bellen. Het is uh, avondspits 14 over half 7, Radio 1. En we gaan nog zeker een kwartier door. Dus blijft u vooral bellen. En ik ben ook benieuwd naar de meningen uit de Randstad en uit mijn eigen Amsterdam. Want ik hoor vooral mensen van uh, onder de rivieren. 0800 11 2-1, dat is het nummer. U kunt ook twitteren, hashtag eens als je het met me eens bent. Hashtag oneens als je het oneens bent. Diepak is het oneens. Hij zegt, het kost meer aan uitkering en bijscholing... om personeel weer aan het werk te krijgen. En uh, Piet Kleibonk is het wel met me eens. Hij zegt, uh, de overheid hoeft niet de slap afgebakken patat te betalen. Zorg eens voor... Kwaliteit. Nogmaals, ik vind niet dat de ondernemers weinig kwaliteit leveren, maar ik vind voornamelijk niet dat het een overheidstaak is om uh, ondernemers geld te geven. Het is wel een overheidstaak om het zo goed mogelijk te maken dat alle randvoorwaarden zo goed mogelijk zijn voor ondernemers. Daar ga ik het ook over hebben met uh, Ton Lenting. Goedenavond van Horeca. Telling en Advies. Goedenavond. Ja, uh, meneer Lenting, uh, heeft u het nou ontzettend druk op dit moment? Wat al die horecabedrijven bedrijven hebben, het zwaar begrijp ik net. Ja, dat klopt. Uh, helaas hebben wij het heel erg druk, ja. En uh, er zijn nogal wat bedrijven die in zwaar weer verkeren. Ja, wat soort vragen kunnen ze dan bij u terecht? Wat, wat, wat, kunnen ze, wat kunt u betekenen? Nou, op dit moment is de problematiek dat uh, uh, de ondernemers... Uh, Vaak last hebben van veel te hoge huren die op dit moment gevraagd worden. Hè? Nog steeds in, voor de horecabedrijven. Dat is een knelpunt waar ze mee zitten. Uh, er zijn natuurlijk ook ondernemers die starten die zichzelf overschat hebben. Dus het is niet altijd de schuld van anderen. Maar het zit zeker ook vaak bij ondernemers zelf. Uh, het zijn, is overigens niet zo zoals die meneer vertelde dat de horecaboeren de burgers beroven. Nee. Dat vind ik wel erg simpel de, uh, gesteld. Dat, die deel ik met natuurlijk. Want er is een uh, enorme discrepantie uh, van bijvoorbeeld de prijzen die uh, de brouwers vragen voor het uh, horecabier... en uh, datgene wat er in de retail uh, betaald moet worden... voor ja. uh, dezelfde hoeveelheid bier. Ja. Daar en... zit een verschil in. Dat heeft u in uw programma al eens eerder aangehaald. Dat is 100% verschil in inkoop. Dus het is niet alleen de schuld bij de horeca... maar ook de rol van de verhurende partijen. Exact. Dus, ja, en... dus het is veel, veel breder eigenlijk. Maar als we dan kijken naar de rol van de, de overheid... wat kan de overheid wel doen wat u betreft... buiten financiële middelen op? Ik zeg bijvoorbeeld uh, zorgen dat er zo min mogelijk bureaucratie is... voor die ondernemer. Dat is één... Maar ze moeten ook die banken eens aan gaan pakken. Want het is te gek voor woorden dat uh, de banken die door de Nederlandse samenleving overeind geholpen zijn. Want het, dat hebben we wel gedaan met allen als samenleving. Twee hele grote banken of drie ondertussen overeind geholpen. En nu zijn die banken niet bereid om het midden- en kleinbedrijf, waar ze groot door geworden zijn onder andere, om die te helpen. Dus u bent het He, eens met uh, die IMF-topvrouw uh, Lagarde, die is nu in Nederland. En die zei vandaag, uh, vanochtend bij een student in Amsterdam, uh, het MKB moet worden gestimuleerd door banken. Dat is hoe we uit de crisis gaan komen. Ja, precies. Maar wat doen die banken? Die maken op Radio 1 en op andere zenders uh, allemaal prachtige reclame... voor de kansen die er zijn aan Think Global en Act Local en omgekeerd allemaal. Mm -hmm. Maar ze financieren de branche niet. En de branche op dit moment... Uh, 90% van of nog meer wat ik merk van alle aanvragen van financiering wordt afgewezen... terwijl die jaren terug op met dezelfde voorwaarden wel goedgekeurd werden. Ze zijn zo bang bij die banken... dat niemand in die organisatie, allemaal bang voor hun eigen baantje en hun eigen hachie. Dat is dus helemaal niks te financieren. Banken voor het wakker. Dat is eigenlijk een beetje uw oproep. Ja, absoluut. Nou, het is heel duidelijk. Ton Lenting, een van de mensen die die ontzettend veel werk doet binnen het horeca wereld als trainer en adviseur. Dank dat u even in de uitzending wilde komen. Met dan ook een heel scherp punt: de banken die moeten het MKB steunen. En daar zijn ze toch voor in het leven geroepen. ze even kijken of op Twitter reacties komen... die ook hiermee te maken hebben. Um, Vierflek die zegt... advies voor zelfstandig ondernemers. Te weinig winst. Verlaagde prijs. Sinds euro is horeca twee keer duurder geworden. Vraag nu geen hulp. Dat hoor je wel vaker. En medestander Paf die zegt... hashtag eens. De knorrige en verveelde ober moet maar eens wakker worden. Vind ik wel iets te makkelijk hoor. Om de schuld nu zomaar neer te leggen bij, uh, bij de mensen die uh, elke dag weer heel hard werken in de horeca. Maar uh, het moet ook niet op het bordje komen van alle belastingbetalers. Dat is mijn mening. Ik ga naar Nijmegen, Edwin Heesbeen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nou ja, ik ben het niet eens met je stelling. Uh, uh, uiteraard ligt er een. Uh, uh, voor een deel vind ik dat de verantwoordelijkheid ook bij de, bij de brouwer ligt. Maar uh, aangezien uh, het bedrijfsleven en dus ook de horeca mede verantwoordelijk is... voor het feit dat Nederland kan functioneren... door alle belastingen die er betaald worden... vind ik dat de overheid ook wel eens een keer iets terug mag doen. En dan is het natuurlijk niet, uh, uh, uh, moet het natuurlijk niet zijn op een niveau... dat, uh, dat je weer allerlei fraudes krijgt uh, bij het PGB. Maar, uh, dat er wel gewoon serieus gekeken wordt naar het verleden van een horecazaak. Hoe nou, ja. heeft die in het verleden gefunctioneerd? En, en dat een horecaondernemer die gewoon altijd hard gewerkt heeft... en zijn zaakjes netjes op orde heeft... Dus, dus u zegt er, eigenlijk is, een belast, belastingvoordeel voor, uh, voor horecaondernemers. Is dat zo te zegt? Ja, bijvoorbeeld. Een ja. uh, uh, belastingvoordeel in de vorm van ja. uh, uh, uh, accijns op alcoholhoudende dranken... dat die ja. uh, verlaagd wordt of op... Uh, uit onderkenning dat die verlaagd wordt, uh, dat soort dergelijke dingen. Ja, nou, u, u, het, is een, uh, het is een duidelijk punt. En uh, nou, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik, ik voel daar misschien ook wel wat voor. Dus uh, ik, ik krijg weer een nieuw inzicht erbij vanuit Nijmegen. Meneer Heesbeen, dank uh, voor het bellen. En eens even kijken naar meneer Heijmans. goedendag goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, ja. Jan Heijmans. Ja. Ik ben het helemaal met je stem eens. Nou, dat is uh, mooi. Waar bent u het met me eens? En, uh, een uh, overheid moet vooral een paar dingen gewoon niet doen. Daar zou de al bij geholpen zijn. Hè, betutteling en regelgeving. Precies. Hè, denk aan openingstijden, uh, geluidsoverlast. Ach, in Amsterdam staand een bier te drinken mocht opeens niet, niet eens meer. Nee, dat klopt. Je, je, je zag dat op terras allemaal niet meer mogen. Nee. Hè, dus ze moeten vooral een aantal dingen niet doen. Hè? Dus met name Precies. die betutteling zou van de baan moeten. Wat ook goed zou werken is dat ze ook uh, een soort gesyptie horeca soms in stand houden. Hè? In gemeenschapshuizen, oh. bibliotheken, et cetera... Mm -hmm. zie je steeds meer uh, uh, uh, horeca verschijnen. Je kunt er een broodje eten, je kunt er wat drinken... je kunt er koffie drinken. En dat gaat uh, niet tegen dezelfde condities als een nee. normaal horecabedrijf uh, gewend zou moeten zijn. Dus en Op minder, dat punt zou de uh, overheid op, veel meer terughoudend moeten zijn. Maar op dat punt moeten we ook niet te veel regels krijgen natuurlijk. Hè? Het mag niet zo zijn dat we dan weer alle regels gaan verzinnen... wat wel, weer, wat wel horeca is en wat geen horeca is. Klopt, maar als je tegen niet uh, marktconforme huurcondities... Uh, een soort horeca gaat creëren in je gemeenschapshuis en bibliotheken... ben je ja. volgens mij niet helemaal goed bezig. Precies, helemaal, uh, helemaal en, en duidelijk. Andere... Ja, nog heel kort dan, meneer Heijmans? Aan de andere kant moet de horeca natuurlijk uh, hand in eigen boezem steken, uh, kwaliteit bieden met personeel, met je aanbod ja. in uh, eten en drinken. En met name ook in prijzen, zouden ze zich, uh, goed uh, zich achter de oren moeten krabben. En ik denk dat je dan wel uh, medisch kunt maken. En je Duidelijk. ziet het ook in sommige cafés hier die het wel voor elkaar krijgen. Helemaal goed. Dank u wel meneer Heijmans vanuit Den Bosch. Ik uh, roep geen ondernemers op om te bellen, want uh, ik weet hoe zwaar ze het uh, hebben. Ze zijn natuurlijk op dit moment gewoon heel hard aan het werk. Uh, alhoewel, er hangt nog wel op dit moment een horecaondernemer. Daar ga ik zo naartoe, maar ik ga eerst eens kijken of uh, Hermanus Stegeman ook aan de lijn is, horeca Analyticus. Goedenavond. Ja, u bent uh, analyticus. Goedenavond. Uh, wat gaat er mis uh, in de horeca? Nou, wat je ziet is dat we de afgelopen jaren hebben we natuurlijk uh, heel veel op de pof kunnen leveren. Dus er is uh, eigenlijk een soort van soufflé ontstaan van, uh, van, van, van uh, ja. gelden waar consumenten allemaal vrolijk bij konden. Die soufflé is ingezakt, want we kunnen niet meer zoveel lenen als consumenten. Ja, dat geld kunnen we natuurlijk ook niet uitgeven in de horeca. Ja. En dat betekent eigenlijk dat uh, we nu een soort van nieuwe realiteit hebben. We hebben geen crisis, maar als het crisis zou eigenlijk voor mijn gevoel uh, betekenen dat je in een dal zit en dat je daarna snel weer omhoog gaat mm -hmm. en we zitten nu eigenlijk gewoon in een situatie waarin we de komende jaren wel gaan blijven. Dus als horecabedrijf zou je nou gewoon moeten zorgen dat je alles binnen je hele bedrijf prima voor elkaar hebt om te kunnen overleven. Ja. En we hebben en... al een paar aantal prachtige dingen gezien, hè? huurprijs, uh, zorgen dat die uh, op orde is, Ton Lende gaf het keurig al aan, de prijzen bij de brouwers, zorgen Precies. dat we die goed hebben. En als we dat voor elkaar hebben, dan kan je pas als onderneming kan je overleven. Ja. Maar dan kan je een krediet gaan doen bij de gemeente. En dan kan je zeggen van jongens, hè, we, we pompen er geld in. Maar als een horecabedrijf werkelijk niet uh, rendabel is op dit moment, dan heeft extra geld toevoegen ook geen zin. Exact, nou wij zijn het uh, op dat punt met elkaar eens. Uh, blijft u aan de lijn? Ik ga even Jan-Willem Keus erbij halen. Hij belt uh, in Vrij Den Haag uh, op nummer 0800-1121. Is ondernemer? Eh? Goedenavond meneer Keus. Voor de avond. U... Uh, u spreekt met je Willem Keuze Den Haag. Ja, u bent uh, horecaondernemer, begrijp ik. Ja, klopt. Ik ben landelijk uh, actief met uh, koffiezaken. Uh, espresso koffie. En... En, uh, ja, ik ben het geheel met Spenny hiervoor eens. Uh, de horeca kan zijn eigen broek ophalen. Uh, alleen de gemeente laat het wel af weten om het, om het faciliteren van een horecaondernemer mogelijk te maken om winstgeving te opereren. En daar zie je heel veel verschil in, in gemeentes, in de bijvoorbeeld aanvragen of uh, de, de tijdsduur van een aanvraag. Ja. En dat kan, dat kan vereenvoudigd worden. Precies, dat is, dat is dus wat er moet gebeuren. Er moet uh, daar ver, uh, vereenvoudiging komen en uh, moet horeca zelf ook creatiever zijn? Ja, zo, uh, creatiever, maar ook innovatiever. Uh, kijk naar het buitenland. Uh, het is niet de winkel opengooien en wachten tot Precies. de komen. Men kan veel meer bereiken exact. en uh, daarvoor is geen overheidssubsidie voor nodig. Helemaal goed, uh, dank u wel meneer Keus. Meneer ja. Tegeman, uh, bent u het met ja. hem eens? Ja, in principe hij heeft hij helemaal gelijk. En daarnaast moeten we ook als ondernemers gewoon veel meer met elkaar gaan samenwerken. Wat je vaak ziet hè, is dat een ondernemer vaak heel erg goed is in één ding. Bijvoorbeeld hij kan heel goed koken of hij is heel goed in cijfers. Maar andere dingen schiet hij dan soms tekort. En orica ondernemers zijn eigenlijk eigenheimers. Die zoeken veel te weinig de steun bij elkaar. En bij goede adviseurs, zoals bijvoorbeeld ook uh, meneer Lenting, die we hiervoor hadden. Ja. Om te zorgen dat we over de hele linie. Hè, want dat zei vorige spreker ook al. Van sommigen kan je fantastisch eten. Maar bij anderen is het zo dat de bediening werkelijk waar. ...abominabel slecht is, nou, dan moeten we zorgen dat we elkaar daarin gaan ondersteunen... ...zodat het over de volle breedte, vanaf de achterkant, financiële ja. plaatje... ...tot het product wat we leveren, tot de gastvrijheid die we laten zien naar onze gasten... ...dat dat gewoon allemaal klopt. En pas dan ben je in staat om, zeker in deze tijd als horecabedrijf ...met de creativiteit van ondernemer goed te overleven. Ja, dus elkaar steunen is ontzettend uh, belangrijk, ja. Dus beter samenwerken? Veel beter samenwerken. Zoek elkaar maar op en ga elkaar maar helpen. Helemaal goed. Zoek elkaar op en uh, ga elkaar helpen. Dank u wel, uh, Hermanus Stegenman, ik Analyticus, dat u in de uitzending wilde komen. Ik ga naar meneer Van Leeuw uit Roosendaal. Goedenavond. Ja, goedenavond. U, uh, u, u, u, u, u bent het toch ook met me eens? Nee, nee, oh. nee, nee. Ik wil het ook nog even een beetje uh, nuanceren. Want het uh, maar. Nu wordt er net gedaan alsof de gemeente een uh, pinautomaat zou zijn. waar een ondernemer of een ondernemer in zijn algemeenheid naartoe kan lopen. ...en geld kan halen in de vorm van subsidie of een gift. Ja, zo heb ik het niet gezegd, maar, maar heel veel verenvoudig gezegd. Ja, laten we het zo zien. Ja, maar dat is dus heel erg duidelijk niet het geval. Zo'n ondernemer die moet ook gewoon bij de gemeente een financieringsafvraag indienen... ...en dan moet hij dus inderdaad voldoen aan de eisen wat die volgensprekers zijn. Want dat is wel. Het Precies. moet een vatbaar een bedrijf het, zijn. Maar als het, als het nou uiteindelijk blijkt hè, dat, uh, dat zo'n onderneming toch niet uh, uit de slop kan worden getrokken... Ja, ...dan zitten we dus uh, met, uh, met gebakken peren zeggen, geloof ik, hè? Ja, maar daar moet er dus ook gekeken worden of zo'n bedrijf levensvatbaar is. En dan wordt onder die voorwaarden, uh, wordt die uh, lening die ook gewoon met rente terugbetaald moet worden, wordt die pas verstrekt. En op het moment dat het dus inderdaad een uh, ten dode opgeschreven bedrijf is, dan wordt die, uh, die uh, lening die wordt niet verstrekt. Nee, nou, dat, dat, dat zou kunnen. Dus u zegt, u zegt het, is een, het is een schenking, dus we moeten, of het is een lening, het is geen schenking, we moeten het zo houden. Het is een lening, moet met rente terug worden betaald. En dan horen aan die bedrijven, niet alleen aan horecaondernemers, ondernemers maar gewoon aan alle bedrijven die daar een beroep op doen, geschonken op het moment dat het bedrijf levensvatbaar is. En het kunnen ook gezonde bedrijven zijn die door omstandigheden in de financiële problemen komen. moeten investeren in een bedrijf om het überhaupt open te kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan de die ze moeten Dus blijf investeren en ze moeten ook creatiever zijn. En daar bent u het wel mee eens. Daar ben ik mee eens. En ik ben het ook kijk. eens met voorgesprekers dat de banken daar ook eerder in, uh, nou, in mee moeten gaan. Dan hebben we uiteindelijk dus... toch iets gevonden waar we het met elkaar eens zijn, met meneer Van Leeuwen uit uh, Roosendaal. Ja. Dank, uh, dank voor het uh, bellen en uh, dank alle bellers uh, voor het inbellen. Ik kijk nog even op Twitter. Ludie Passarel zegt eens: Veel horeca-gelegenheden worden gerund door studenten. 1 per 30 tafels. Waarom moeten Fiscus die ondersteunen? En uh, Peter Seuris zegt ook eens: Brengen ze namelijk ook extra geld naar de staat als ze winst maken? Dit was uh, weer een mooie uitzending van uh, Avondspits. Gemeente moet horeca niet helpen, zei ik. Ik vind die horecaondernemer moet gewoon zijn werk kunnen blijven doen. Maar niet met belastingcenten, dan maar minder bureaucratie. Zometeen op deze zender Kunststof met schrijver Jessica Meijer. WNL is er vannacht weer met de WNL-nacht. Ze hebben onder andere te gast de VVD Tweede Kamerlid René Leegte over Schaligas. En ook Joël Winter, Mona Keijzer deze uitzending. En Sitske de Jong, een van die studenten die vandaag IMF-topvrouw Lagarde interviewde. Dus luisteren vannacht tussen 2 en 6 naar de WNL-nacht hier op Radio 1. Morgenochtend is WNL er vanaf 7 uur met vandaag de dag op Nederland 1. Met Leonie de Braak en Kim Kutte en Jan-Hein Kuipers.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 Uit de grond van mijn hart. Leo Feijen, dank u wel. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Dit is Radio 1.